Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen en dit is het nieuws van NOS op 3. Een coronateststraat in het Brabantse Beek en Donk is weer open. Afgelopen weekend werd de testlocatie in het dorp vernield door een vuurwerkbom. De teststraat is niet van de GGD, maar opgezet door de huisarts van het dorp. Inmiddels is de boel weer open en kunnen snotterige, hoestende inwoners weer aankloppen. We geven niet op, dus we staan hier. We hebben vanmorgen alweer spreekuur gedraaid. De testlocatie is ook alweer open. Dus we gaan gewoon door. Voor de vernieling zijn twee mannen opgepakt. Het is niet bekend waarom ze de boel gesloopt hebben. In Venen zijn de slachtoffers van de terroristische aanslag herdacht. Vorige week kwamen daar vier mensen om het leven... toen er op zes plekken in de Oostenrijkse hoofdstad werd geschoten. De dader werd door de politie doodgeschoten. Vuurwerkhandelaren hadden een rotdag... Want ze kregen te horen dat het kabinet dit jaar geen vuurwerk wil. Deze verkopers vinden het waardeloos. Volgens hem gebeuren de ongelukken met illegaal vuurwerk. Knettergek. Als je nou gaat kijken hoeveel slachtoffers er zijn en waar de slachtoffers vandaan komen. Kijk, als ik mijn hand eraf blaas met illegaal vuurwerk, ga ik zeker niet zeggen dat ik met, uh, met illegaal bezig ben geweest. Dan zeg je, ook ik had een knolslag in mijn hand. Het kabinet denkt wel over een schadevergoeding voor de vuurwerkverkopers. Waarschijnlijk wordt het verbod vrijdag in de ministerraad besproken. En is het altijd je droom geweest om bij de brandweer te werken? In Flevoland zijn ze hard op zoek naar vrijwilligers die het geen probleem vinden... om diep in de nacht opgepiept te worden. Het water staat ons aan de lippen. Um, we hebben echt weer mensen nodig. De brandweer zoekt nog 60 mensen. Diana is al vrijwilliger en kan het iedereen aanraden? Ik dacht ook, ik ben helemaal niet technisch, ik zou dat helemaal niet kunnen. Maar dat, ja, dat gaat gewoon niet op. Je hebt heel veel mensen achter je staan die je overal mee kunnen helpen. Um, je wordt technisch. Je leert heel veel. En in principe kan iedereen alles leren. Het is bewolkt vanavond. Kans op een bui in het noorden. Later ook kans op mist. Morgen een bewolkte dag. Ook wat kans op regen. En nog steeds zacht. 14 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan van de ANWB. Op de N247 Amsterdam richting Hoorn... staat Vier tussen de aansluiting met de A10... en Broek in Waterland 3 kilometer... met 10 minuten extra reistijd.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 namelijk band die 2020 heeft voortgebracht, is deze band, The Arthurs. Weet ik niet precies waar ze vandaan komen, geloof ik uit Den Haag of uit Rotterdam? Misschien wel beide, dat weet je maar nooit. Something with Oceans. Nou ja, dat werkt, want we zitten hier toch aan de Noordzee. Dus als dat dan gaat, is dit wel een plaatje wat wel besteed is.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 en? Nou, ik weet het niet. Hang al tegen de Nervous Breakdown aan. I try not to have a Nervous Breakdown. In the evening I run, I run to the bus. Cause time is ticking away. I need to have some fun. I know it can be done. As soon as we'll be yesterday. I try My feet won't move at all. Run, run. I panic and I fall. I hear somebody call. I knew they had begun. Run, run. I try.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 verschillende programma's die de lokale omroepen rijker zijn, zal er wel het nodige over gezegd worden in programma's als deze. De COVID-19 maatregelen die getroffen zijn, die treffen natuurlijk ook de muzikanten. En ook deze band heeft daar last van. Meadow Lake. Dit, deze single is alweer een tijdje uit. Maar goed, er was een, een nieuwe album onderweg, de tweede. En dat nummer...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 supposed to know when this is nothing but a feeling that you have fed with great discretion.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 dust into art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 Om ja. Ja. Uh, Dat heeft inderdaad niet heel lang geduurd. Nee, nee. maar goed, ik, ik, ik ken uh, Suus natuurlijk ook uh, uh, al lange tijd. Dat gaat uh, terug uh, tot op een uh, bankje ergens op het gastenhuisplein. Dat we de halve studio ja. hebben moeten verbouwen. En dat was nog niet eens Souda Night, maar dat was haar eerste uh, beentje: John Does Revenge. Oh ja, ja, ja klopt. Ja. ja. ja, ja.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 Dan <grijpte> word je ook wel weer wat meer volwassen. Het is herkenbaar, hoor. Het is zeer herkenbaar. Ja, ja je valt ook wel op je smoel. <grijpte> ja. Op een gegeven moment uh, ja, is er wel gewoon een periode dat je wel denkt... Oh, shit. Ja. Toen had ik eigenlijk wel veel meer controle over mezelf. Want ik deed het ja. gewoon. Ik had er wel veel meer lak aan. Dus die controle, wil ik wel, het merkt wel dat dat steeds meer weer terug is gekomen. Ja, ja. Nou ja, we zijn er natuurlijk heel erg blij mee natuurlijk. Want ja, want ik, ik, ik dacht echt even, waar is die onder die steen gebleven? Ik, ik weet het niet meer hoe goed. Ik kan echt verdwijnen hoor, ik kan echt verdwijnen. Ja, uh... Ik mag er zo ineens weer zijn. Dat is een beetje, ja, dat is, ik ben gewoon, ik kan echt uh, een soort van mezelf echt opsluiten. Weet je wel, echt mm. muziek gaan maken en niet bezig zijn met...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 ...veel uit te brengen. Dat blijft natuurlijk gewoon consistent zijn. Met mm -hmm. wat je het doen dat is natuurlijk wel goed. Ja. Zeker ook voor je fans. Ja. Ja. ja. ja ik, ik, ik ben er eentje, want anders ja. zou ik je niet draaien natuurlijk, hè? Nee. <laughs> nou, daar ben ik ook hartstikke blij mee. Dat willen we ook. Ja, zullen, we, zullen we maar uh, draaien dan, uh, die nieuwe single van je? Zeker. Ja. Ja. Hier, hier, hier is die. Hier, de nieuwe van Jolien. En dat nummer dat heet natuurlijk Denied. dan zit ik ineens. Oh, moet ik mijn koptelefoon opzetten? Dayweaver en Ride on the Money. En daarvoor de nieuwe single van uh, Jolien. En dat nummer dat heet Denied. Alsof we jaarlijk kennen. Ik heb met elkaar nooit in het echt gesproken. En dit was de allereerste keer dat we een telefoongesprek voerden. Dus dat, uh, maar goed, uh, je spreekt elkaar heel veel over uh, de sociale media. En dan blijkt het uh, eigenlijk, want ik heb Jolien zeker wel gezien.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 a big and pretty place, and now you've got to be strong, oh, it's been such a long, long drive, waiting for you. face I see it in a frame She looks like a girl who can't spell.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 And oh.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 Um, uh, ja, het zijn de presidentsverkiezingen. En, en toen kwam ineens bij mij toch weer het uh, verhaal binnen van Romy Laarhoven. Roaming Lens, En ze heeft een tijdje terug nog iets uh, verteld over... Dat nummer The Elected. Uh, als je op een gegeven moment gekozen wordt... dan, moet je het, uh, ja, dan, dan ben jij in één keer degene die in de frontlinie... dan mag je het op uh, gaan lossen. Zoiets. Dat is een beetje de, korte, de strekking van het verhaal. Ik vond het wel eigenlijk uh, toepasselijk. Dus ik denk, daar slaat ik dan maar het, uh, het uur mee af. Uh, dit eerste uur van Alternative FM. Ramon Glans en The Elected.